Toch zeggen de drie klagende leden dat ze nog steeds achter partijleider Cherry Baudet staan... en dat ze zijn uitgenodigd voor een gesprek met het partijbestuur. Baudet zelf ontkent dat er onrust is in zijn partij. In Florida is de nieuwe raket van het bedrijf SpaceX van Elon Musk gelanceerd. Rond kwart voor tien Nederlandse tijd vertrok de Falcon Heavy raket voor zijn allereerste testvlucht... Twee zijraketten zijn alweer geland. De centrale raket heeft een ruimtecapsule gelanceerd met daarin een rode Tesla. Mogelijk zal de elektrische auto honderden miljoenen jaar in een baan om de zon zweven. Het succes van de Falcon Heavy is belangrijk voor SpaceX... omdat het bedrijf nog meer lanceringen voor de Amerikaanse overheid wil uitvoeren. Een aantal Nederlandse bedrijven kan mogelijk sneller afstappen van gas uit Groningen... Laten ze weten aan de NOS. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een aantal bedrijven in Nederland... en ook in Frankrijk meer Groningsgas gas krijgen dan ze nodig hebben. Ze kunnen verduurzamen of overstappen op een ander soort gas. Dat is belangrijk. De gaswinning moet vanwege de aardbevingen in Groningen... flink worden teruggebracht. Voetbal. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Pax Zwolle won op eigen veld met 3-2 van Heerenveen. Het weer nog, het blijft helder bij min 4 tot min 8. In Limburg kan nog wat sneeuw vallen. Morgen zonnig, droog, weinig wind en ongeveer 2 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen de Rotterdamse dichter performer Dean Bowen... vanwege zijn nieuwe bundel Bokman. En uh, filmmaker Tom Vassaert vertelt wat zijn favoriete scène is aller tijden. Roderick Six is uh, schrijver, geboren in uh, Vlaanderen. Schrijft onder meer voor uh, De Knak. En hij uh, heeft ook twee romans gemaakt, Vloed en Val. En schreef samen met Thomas Blondal een boek, De Boekendokter. En uh, deze week zal hij elke nacht een uh, verhaal maken... over de dag die achter ons ligt. Roderick Six, nacht. Goeienacht, Pieter. Welk onderwerp heeft je vandaag uh, geïnspireerd? Wel, ik heb mij laten inspireren door de lancering van de Falcon Heavy... een uurtje geleden. En dat uh, was toch wel weer een uh, hoogtepunt in de private ruimtevaart. Met een, een Tesla aan boord voor het geval je nog ergens een stukje kunt rijden... in het, uh, in het buitenaardse. <laughs> ja. buiten Inderdaad. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang. Beste Elon Musk... Terwijl ik snipverkouden door een vrieskoude stadbanier en mijn ogen op mogelijke rijmprekken gericht houdt... kijk jij naar de sterren. Dat begrijp ik. Je bent geboren in Pretoria... en ook ik heb het Zuid-Afrikaanse firmament aanschaald. De nachthemel is er zo helder... en de sterren zijn zo dichtbij... dat het lijkt alsof je de Pleiaden zo uit de lucht kunt plukken. De aarde is voor jou niet voldoende. Je wil verder... Weg van deze verdoemde plek. Je wil een kolonie op Mars. Dus stuur je een rakettenstratosfeer in. Succesvol. Proficiat daarmee. Toeval of niet, beste Ion, maar vandaag kreeg ik een reclamemail in mijn bus. Een plaatsmaatschappij biedt me een replica aan van de gouden plaat die meereisde met de Voyager. Ze werd samengesteld door Carl Sagan nog zo'n visionair en je kunt online fragmenten beluisteren die bedoeld zijn als visitekaartje voor buitenaardse wezens, mensen die in meer dan vijftig talen hallo zeggen, dierengeluiden, Mozart, Bach, Chuck Berry, het beste wat de mensheid te bieden heeft, allemaal op edelmetal gestanst. En wat stuur jij de ruimte in? Een auto. Een van je Teslas die nu als ruimtesgroot in een baan rond de aarde zal zweven. Niet meer dan een reclame steunt. Beste Ellen, dat kan beter. Veel beter. Maar goed, blijf vooral van de sterren dromen. Ja, dat contrast is inderdaad wel wonderlijk. Een, een, een gouden plaat met het mooiste wat aarde heeft... Van, van Bach tot Chuck Berry. En dan aan de andere kant een, uh, ja, een auto... Ja, het is een beetje een uh, schril contrast tussen wat de mens ooit wilde doen in de ruimte... en wat, wat er gebeurt als je rijke mensen uh, speelgoed geeft. Aan de andere kant, ik las dat er nou eenmaal een soort contragewicht in de punt van het ding moest zitten... en dat ze daar normaal gesproken dan iets van, uh, van gewoon massief staal in stoppen. Dus ja, dan, dan, kan je, dan is dat wel fantasievoller dan dat weer op zijn beurt. Ja, ja. Het, het, het, er valt zeker iets voor te zijn. Het is een fantastische verwezenlijking. Het is ook heel mooi dat David Bowie nu voor eeuwig weer klinkt in het heelal. Maar um, ja, de Gouden Plaat vond ik toch uh, romantischer. Er is ook ooit een reddetje geweest... omdat ze op die Gouden Plaat oorspronkelijk twee mensen wilden afbeelden... maar die waren naakt. En mm -hmm. toen waren er mensen in het Amerikaanse parlement... die dachten dat daar misschien aliens aanstoot aan zouden kunnen nemen... dat ze, dat ze seksistische of seksueel getinte plaatjes zouden krijgen... Wat natuurlijk een ja, geestige dat... gedachte is. Als je helemaal niet weet dat er een planeet aarde is... en dat er mensen wonen, hoe moet je dan weten dat ze naakt zijn? Ja, ik, vind, ja, ik vind dat soort dingen altijd heel leuk. Dat ja. we ja, hebben we mooi opgelost. We hebben gewoon de silhouetten van de mensen getekend. Ze staan er ja. nog op, maar niet herkenbaar naakt. Ja, waarmee de functie van het plaatje ook een beetje verviel natuurlijk. Maar uh, goed, het is wel leuk dat de ruimtevaart nog, uh, nog in leven is. Uh, Zij het met uh, reclamemotieven, maar zo eindige dingen altijd... Dus uh, daar moeten we het maar mee doen, denk ik. Roderick, dankjewel. je nacht. Goeienacht. Tot morgen. Ja, fijne nacht. Uit Ierland-rapper Reggie Snow. Hij werd uh, geboren in Ierland, maar verhuisde als tiener naar Georgia. De muziek die, uh, valt inmiddels aan beide kanten van de oceaan en goede aarde. Hij heeft uh, deel 2 uitgebracht van zijn EP Dear Annie. Verschillende gastbijdragers, onder meer een van Caroline Smith. En dit is uh, het nummer dat heet 23. I'm at home smoking weed all day scratch marks on my Escalade, and you gotta be the antidote I tattooed you right on my brain then why you wanna watch me drown act up when I come around flex up when we're making out tell me how I just run you down those lips that I kissed today made up but in a foreign way. stretch marks in my favorite place I hate love but in a crazy way boy you ain't gonna lay me down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 On your skinny jeans Your tattoos are wet on my sleeve Your password ends in 23 Not safe, no way You play dead like emergency Your pants off and your jewelry We make up so when the choir sings I miss us, miss we Speaker blown on the driver's side Say your tape gonna fly you high But all I hear is some overdrive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 How am I, I supposed to do that? Why am I not surprised at all? You know it's you. You're just saying that. <laughs> nah, that shit's not true. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. De bundel heet Bokman en de dichter zit tegenover me, Dien Bowen. En hij, hij graaft naar vergeten geschiedenissen, te beginnen bij zijn eigen leven. Een uh, afkomst van verschillende landen en gebieden... die allemaal bij elkaar komen. En Dit is uh, zijn plek en uh, dit is zijn debuut als dichter. Dien, hartelijk welkom. Goedenavond. Leuk dat je hier bent. Dit, dit is een, een, een bundel die... Uh, Nee, laten we eigenlijk helemaal bij het begin beginnen. Je, je hebt een bundel. Laten ja. we het daarover hebben. <laughs> voor we gaan hebben over het feit wat erin staat. En, en, en, en hoe mooi dat is. Maar je hebt een bundel. Had je ooit gedacht vroeger als kind dat je, dat je een dichtbundel zou schrijven? Um, nee, als ik heel eerlijk moet zijn, niet. Um, en dat is niet omdat ik het niet hoopte. Maar omdat ik echt met geen... Ik kon mezelf geen voorstelling maken van hoe je dat dan zou realiseren. En... Um, en jaren later, dan beslis je eindelijk iets met, met dat poëzie-ding te doen. En um, ook, nogmaals, ja, waar, waar ik vandaan kom... is het uh, maken van een boek nog steeds een soort alien-ding. Um, dus het, het voelt nog steeds heel erg onwerkelijk. Jij komt niet uit een omgeving waar mensen wekelijks dichtbundels... Maken. Nee, nee, niet direct. En dat is echt niet omdat het niet van huis uit gestimuleerd is. Ik bedoel, um, mijn zusje en ik zijn grootgebracht met, ja, met, met, met voorstellingen, met voordrachten, met, met theater. Dus van huis uit is het belang uh, van de verschillende cultuuruitingen altijd uh, meegegeven. Uh, maar ja, ik, ik hield van schrijven en dat was iets wat ik in kleine schriftjes deed um, zonder daar direct een plan voor te hebben. Zonder het ook meteen de wereld in te sturen. En dan ook de weg te weten hoe je dat, uh, hoe je dat zou moeten doen. Precies. Je, je zegt, waar ik vandaan kom, daar begint de bundel eigenlijk ook. Het begint klein met de vader, het nest, het gezin waar je vandaan komt. Dan de afkomst, in, in geografische zin, waar hoor je eigenlijk. En dan dijt het uit. Het gaat over, over je plek als, als mens op aarde, als, uh, als ziel in het universum, et cetera, et cetera. Dat klopt. Waar, waar kom je vandaan als je dat zou moeten definiëren? Want dat is, dat is eigenlijk een heel complexe vraag. Dat is een heel erg complexe vraag. En ik denk een vraag die vooral als je kijkt naar het uh, publieke debat op dit moment... eentje die ongelooflijk um, urgent en relevant is. Um, ik heb het nog steeds niet kunnen achterhalen. Zelfs niet na het schrijven van deze bundel. Wat zou je normaal antwoorden als iemand zou zeggen waar kom je vandaan? Dan zeg ik ik, uh, ik ben ik ben opgegroeid in Zetemer. Nou, ja, dat, is toch, uh. dat is al een, een mooie antwoord, toch? <laughs> absoluut. Dat is ja, lekker de... concreet, ja, het, het heeft iets met een plek meestal, zo'n antwoord. Dat, dat is ook zo. En als ik denk van waar ligt de basis voor wie en wat ik um, uh, geworden ben, dan ligt hij absoluut in Zetemer. Maar naarmate iemand ouder wordt, ga je zoeken naar wat, wat betekent. Um, Um, wat betekent je culturele komaf? Wat betekent je etnische komaf? Um, je wordt ook geconfronteerd met situaties die je um, in zekere uh, op een zekere manier anderen... Um, dus je constant confronteren met het feit dat, er, dat je na moet denken... over de positie die je inneemt in de wereld, in een bepaalde situatie. En als zodanig is dit boek, denk ik, een, een soort um, persoonlijke ontleding van... De, de verschillende lagen waaruit uh, ik zelf uh, en misschien ook andere mensen bestaan. Want jij, jij komt uit een aantal culturen, zou je kunnen zeggen. Je hebt, je hebt uh, een oorsprong in Zuid-Afrika voor een deel in jouw familie. Suriname, uh, nog een aantal plekken geloof ik. Nou, mijn persoonlijke oorsprong ligt niet noodzakelijk in Zuid-Afrika... Ik zal er zo wat over zeggen, maar mijn, uh, mijn, mijn culturele oorsprong ligt in Zuid-Amerika. Uh, mijn moeder komt van Suriname en mijn uh, vader van Guyana, voormalig Britse kolonie. Um, waarom Zuid-Afrika een plek heeft gevonden in de bundel is omdat ik in september was uitgenodigd om uh, deel te nemen aan een literair festival daar en... Wat ik merkte is dat er overlappingen waren in de geschiedenissen en de littekens die daar leven. en uh, de geschiedenissen en littekens in de landen van waar mijn ouders vandaan komen. En die dus ook in zekere manier overgeheveld zijn naar mij. En um, daarom vond ik in uh, Zuid-Afrika, in Kaapstad en Johannesburg. Een, een ander soort thuis. Je vond daar een soort bewustzijn. Je, je herkende wel. daar dingen. Ja. Je, je stelt een vraag aan je, aan je vader. Daddy, ik, ik wil je vragen om, om dat stuk voor te lezen. Het is vrij een begin van de bundel al. Um, gewoon het begin? Ja. Daddy. Wat laat je achter? Meer dan wonden, DNA vertakt... spasmen onder affectieve preken aangerukt op Nederlands canvas zal op gelijke wijze het mijne een schaduw als ik van Daddy meer dan hij weet... hoe, ouder nu, hij, regressief de migrantencolloquia terugvindt... in de pensioenpendule tussen thuis en thuis niet meer. Daddy en ik bewegen in onze samenstellingen uiteen... gelijk alles in een onbarmhartig universum. Eigenaardig eigenlijk. Hoe plekken voor alles zich vertalen naar alles een plek... Zoals een klein kind pap noemen. Alsof je wist dat ooit. Of dat is te zeggen snel als ik hopen mag. En ik heb je vergeven wat je bent. Omdat ik iedere dag dichter bij jou was of blauwdrukken niet herschreven kunnen. Daddy, soms wil ik dat wij een kathedraal waar we weten welke rituelen er nog altijd in ons huizen. Een biecht voor wat er misliep. Hoe de pot overkookte. Ik bid niet meer. We blijven hangen in de ruimte als de wierook uit het trubelen. Al het andere is wat ik van je reproduceer als weergalmen. Schertsend ademt het gewicht van ons onvermogen onszelf bijeen te rapen. Stapvoet schuift Daddy in het metrum van mijn vaders vader steeds meer. Een scherf man. Hart. Je gaat, je gaat echt... echt um... Ver in, in, in wat je, wat je, wat je zegt, zeg maar. je lost heel veel dingen op. De band met je vader, zijn, zijn, zeg maar het, het gloeien van zijn hand op je, op je wang... als hij een klap gaf, de conflicten die jullie hebben gehad... je dankbaarheid, wat je hebt vergeven, het zien van zijn worstelingen... daar begin je al. En, en, en zo ga je door en eigenlijk in niets hou je iets achter. Het, het lijkt alsof, alsof aan deze bundel ook een enorme periode... van reflectie vooraf moet zijn gegaan. Zeker wel. Um, ik denk dat het een kwestie is van schrijvend um, jezelf weer leren kennen. Um, er, is, um, er is een hele lange tijd geweest... dat ik niet zo goed uit um, de, de vraag van wat moet een bundel zijn uh, kwam. En ik denk dat de oplossing vooral kwam op het moment dat ik het los kon laten. En eigenlijk als schrijvende al deze ja associatieve wolken waardoor ik uh, heen beweeg... Um, die liet uitkristalliseren. En zodoende kwam ik op um, herinneringen, op overpijnsingen, overwegingen... Um, die opeens kloppend leken. En die heb ik dan maar um, precies zoals ze opkwamen uh, laten staan. En de vorm weegt mee. Naarmate het groter wordt en politieker wordt... en steeds meer gaat over identiteit en, en, en nou ja, je plek op de wereld. Neem je ook steeds wildere vormen aan in je poëzie? Klopt. Hoe is dat gegaan? Um, een gedicht klopt voor mij pas als het... Um, niet alleen qua inhoud is wat ik vind dat het moet zijn... maar als het ook in zijn vorm op de pagina klopt. Als het... Um, Um, als de sonische kwaliteit ervan klopt. Daarom is een gedicht voor mij ook nooit af... totdat ik het hardop heb uitgesproken... en ik vind dat het um, uh, als, als, als muziek ook klopt. Um, maar wat ik merkte is dat ieder verhaal... Um, dus ook op de pagina... een andere constellatie nodig heeft om... Um, om soms de pauzes te vangen in een verhaal... om soms ruimte te laten voor um, mijzelf als de schrijver van de gedichten... maar ook de lezer om um, een oefening te geven. Ik denk dat er een bewustzijn in steekt dat verhalen ten alle tijde doorspookt zijn van andere mensen... hun indrukken, uh, overwegingen en contemplaties. En ik wil daar, wilde daar heel graag uh, ruimte voor scheppen... om niet mensen enkel mijn verhaal op te dringen... maar een soort toegeving te maken dat, um, dat ook hun verhalen echoen in um, dit boek. Die ruimte moet er zijn. Dus als het ware dat je, dat je wit laat... zodat iemand zijn eigen gedachten kan mengen met jouw gedachten... en mee kan gaan in die, in, in die, in die stroom of in die reis. Ja, precies. Vooral omdat um, ik nogal de neiging heb om in een hele compacte, of, nou, compact is niet het woord, een hele, uh, in een grote dichtheid te schrijven. Uh, heel veel indrukken, beelden op elkaar stapel... die um, niet noodzakelijk een soort prozaïs narratief creëren... maar um, wel een soort wervelstorm creëren waar je dan in het oog van begeeft. En um, niemand kan zo leven, dus ik denk dat pauzemomenten uh, essentieel zijn. We gaan beginnen met uh, de kaarten. Wil je ja. een uh, vraag trekken, alsjeblieft? Um, laat ik deze doen. Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? <lacht> dat is in het kader van deze bundel. Dat is een heel toepasselijke vraag, ja. Zeker wel. Um, ik moet eerlijk zijn dat mijn ouders er altijd voor hebben gewaakt... me heel erg te waarschuwen voor dingen, omdat... Er in de waarschuwing ook altijd een soort, toch een soort intrinsieke angst uh, verscholen zit. Um, ze hebben me altijd attent gemaakt op dingen. Um, Eén daarvan is dat de wereld je op te veel momenten zal opdringen dat je um, wat je vindt, wie je bent of wie je, wie je poogt te worden. Um, dat dat of niet genoeg is of niet toegestaan is. En uh, mijn ouders hebben me altijd erop geattendeerd dat, um, dat ik in staat ben om voor mezelf te bepalen. Uh, in hoeverre ik dat laat bepalen wie en wat ik ben en word. Dus, um, dus het was niet zozeer een waarschuwing als wel een let hierop. Nou ja, in, in zekere zin ook wel een waarschuwing. Je zult, je zult oordelen op je pad vinden. Zeker dat wel. Trek je er niet te veel van aan. Zeker wel. Kies je, kies je weg. Laten we nog een kaart doen. Uh, wanneer is je werk gelukt? <laughs> Dat zijn wel weer goede vragen. Um, ik weet niet wanneer um, werk daadwerkelijk gelukt is. Er staan twee, uh, twee gedichten in deze bundel die... Um, eigenlijk vanaf het moment dat ik ze geschreven heb... waar helemaal niets meer aan veranderd is. En je kan, zou kunnen zeggen dat die helemaal gelukt zijn. Omdat dat zijn ook een soort portalen die erin staan. Dat iedere keer als ik ze weer lees... dan transporteert het me ook echt naar precies dat moment. Um, maar ik denk dat het fijne van werken... en het vooral dit soort werken, het schrijven... Uh, is dat je altijd kan blijven sleutelen. Is dat er dat het nooit uitgekristalliseerd hoeft te zijn... en dat je ook um, tevreden kan zijn in wat het werk op dat moment moest zijn. Um, dat was heel lastig ten opzichte van dit boek. Um, daar heb ik uh, genoeg mee geworsteld met mijn redacteur. En Dat lijkt me zo eng dat het dan op een gegeven moment af is en gedrukt en, en daar staat. En, en, en toch, dan en je toch niks is dat weer... heel erg nodig. Um, want anders blijf je voor de rest van je leven sleutelen aan het werk. Anders is het nooit af. En... Um, dat, dat was zo fijn aan het redactionele proces... dat mijn redacteur hele heldere vragen kon stellen. Dat ik die ook uh, soms met moeite kon beantwoorden. Maar dat die antwoorden me dus sterk in de overtuiging van... dit is wat het nu had moeten zijn. En ik kan me voorstellen dat ik over tien jaar terugkijk op deze bindel... en denk van, ah, had ik maar. Maar um, de tevredenheid waarmee ik nu naar het werk kijk... zegt mij dat het werk af is. Dit is wat het nu moet zijn. Precies. Nog een uh, vraag. Donner. Wie zou je willen zijn? Um, verkeerde vraag. Hoezo? <laughs> Omdat ik um, niemand anders zou willen zijn. Um, en als ik het zou moeten relateren op mezelf, dan. Ik word iedere dag wakker met het idee dat ik voor de spiegel moet kunnen staan... en het volledig eens moet zijn met wie ik daar zie. Um, daarnaast maak ik mezelf altijd de belofte... om vandaag te proberen een betere versie van mijzelf te zijn... dan wie ik gisteren was. Um, dat, dat is denk ik al moeilijk genoeg. Ik bedoel, tevreden zijn met wie je bent, dat, dat zal niet altijd lukken. Dat lukt bijna niemand, maar laat het morgen beter doen dan vandaag. Precies. Hey, heb heb je niet. Want dat heb ik dan wel. Dat ik af en toe iemand zie en denk, nou, die man wil je eigenlijk niet zijn. Dat, dat heb ik dan als een soort reminder naar mezelf. van. wat die man daar doet, dat moet dat, ik uh, de, aan denken. Zo moet je het niet doen. Um, of, of juist wel, dat je denkt, goh, dat, dat is. Uh, dat, dat is mooi. Dat, dat, dat, dat had ik vroeger meer dan. Um, dan tegenwoordig. Wat ik heb gemerkt. en dat heeft, heeft daar echt mee te maken dat ik. Um, met, met eigen levenservaringen, met gesprekken die ik met mensen heb gehad... is dat gedrag en um, manieren van jezelf manifesteren in de wereld... niet er, nergens vandaan komt. En ik probeer dat oordelende aspect zoveel mogelijk te, te disqualificeren. Omdat ik niet iemand anders leven heb geleefd. Dus ik weet ook niet wat iemand tot een bepaalde modus van opereren in de wereld heeft gebracht. En als daardoor ben ik liever nieuwsgierig dan oordelend. Is ook beter uiteindelijk. <laughs> ja. Nou, oké, okay, we gaan nog een, uh, nog een vraag doen. Doen we. Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen? Oh. <laughs> um, nou, ik, ik weet niet of het een rotstreek is. Um, ik heb wel eens... <laughs> ik schaam me nu eigenlijk alweer... Kapot. Um, ik ben eens een keertje op pad gestuurd... om het werk van iemand anders um, uh, aan te prijzen. Um, lang geleden. En toen kon ik het niet laten... om heel erg ordinair mijn eigen werk toe te voegen... en te zeggen van, nou, nah, maar begin eerst met dit te lezen. <laughs> um, ja, en dat was helemaal niet ten nadele van de ander. Want ik heb die net zo goed aangeprezen. Maar ik, ik, wist, um, ik wist dat mijn werk anders niet op die plek zou komen. En ik was gewoon heel erg benieuwd naar wat het werk op die specifieke plek zou doen. Um, uiteindelijk heeft het me niet superveel opgeleverd. Gewoon wat, uh, wat, wat, wat waardevolle commentaren. Wat, nou ja, uh, ook zinnig is. Maar ik denk dat dat wel dat vind ik een rotstreek. Verder probeer ik mensen ja, dat vind niet vind ik aan dat vind te ik begin. Dat is niet een rotstreek. Niet? Ja, ik, nee, ik weet niet. Ik, dat, is, dat vind ik een soort van klassiek als in, als in een, uh, een Hollywood droom van iemand die een baan neemt in de postkamer met als enige wens om, om onze schrift op, op het bureau te leggen. Ja, precies. Zo moet je dat zien. Ja, ja en dan toch, nou, dat, dat zegt misschien dan wel veel over mij, maar dat, daar, dat, dat knaagt dan toch op het moment dat ik zo geconfronteerd word met zo'n vraag. Omdat het eigenlijk niet mocht. Ja, we, we gaan nog, uh, nog één een mooie vraag doen. Ja. Geloof je in goed en kwaad? Um, nee. Dat zei je net eigenlijk al een beetje. Dat je, dat je iemand verhaal moet kennen om te kunnen oordelen en dat je daarom maar beter niet te veel kunt oordelen. Ja, nou, precies. Daarbij zijn goed en kwaad natuurlijk van die ongelooflijk relatieve um, overwegingen. Dus ja. Ik, ik, ik geloof niet in de uitkristallisering van goed en kwaad. Ik geloof wel dat we in staat zijn om voor onszelf te bepalen... wat we wel en niet zouden willen hebben rond ons. Of wel en niet zouden willen doen. En ik denk dat we die klassificeren als goed of kwaad. Of goed of slecht. Um, maar het is ergens ook zo ongelooflijk arbitrair... om in zo'n binaire modus te blijven denken. Um, omdat er altijd handelingen zijn, acties die we als kwaad bijvoorbeeld zouden klassificeren... die in context als goed geïnterpreteerd voor het collectief zouden kunnen worden. Dus ja, te, ja het is zo arbitrair. Het is niet, uh, niet heel absoluut, inderdaad. De bundel heet uh, Bokman, Dienbouwen. Dankjewel. dank je wel. En veel succes. Dank je wel. Stay on. Pete Axton, een Amerikaanse country-muzikant... was trouwens ook nog acteur in de vroege jaren 60 Werd dit een hit voor hem, Greenback Dollar. Eén minuut gemaakt door Jair Stijn en deze heet Douche. Pst. Eén minuut. Doe eerst je schoenen doen we uit. Doe je de Even nog de sokken uit doen. Onderbroek uit. Ja? Gaan we nu? Dusja? Oké. Okay. Moet ik je nog even helpen? Laat me geen roer met een scheisse, dat kan ik toch zelfs maken. Eén minuut gemaakt door Jair Stijn. Freya Ridings, een uh, zangeres uh, uit Londen. Het albumdebuut dat laat nog op zich wachten... maar ze heeft wel alvast een liveplaat opgenomen in een uh, kerk in Londen, St. Pancras. En daarop staat uh, dit nummer oorspronkelijk van de Yeah, Yeah, Yes. En het heet Maps. love you like I love you Bye. Deze week worden in de straten van Amsterdam kleine klompjes goud verstopt. Elk met een waarde van 250 euro. En de bedoeling is om een goudkoorts te veroorzaken. Een ware jacht op dit goud. Gold Rush Amsterdam heet de organisatie. En het doel is kunstzinnig. Namelijk om het bewustzijn over het koloniale verleden wat bij te spijkeren. Miguel Heijbron is een van de initiatiefnemers. nacht, Miguel. Dankjewel, Goedenavond. Waar ongeveer komen die klompjes te liggen? Uh, nou ja, dat is de vraag natuurlijk. Uh, er zijn uh, uh, twee klompjes verstopt ergens op een plek in Amsterdam. En uh, deze week wordt elke dag om um, 12 uur uh, smiddags een uh, um, aanwijzing bekendgemaakt via onze uh, Facebookpage. Dus uh, uh, Goldrush AMS, is het, van Goldrush Amsterdam. Um, en dan is er een bepaalde zwarte envelop die ergens ligt. En um, ja, door de aanwijzingen te volgen... kunnen mensen erachter komen uh, waar de gaten komt liggen. Dus je moet letten op aanwijzingen op Facebook en op zwarte enveloppen. En, en hoe zijn dan de, de klompen goud zelf verpakt? Uh, ja, het zit, het zit in, een, uh, in een capsule, zeg maar. En uh, nou, wat nog wel leuk is... Uh, Eigenlijk de vinder, eh, want je, het, het idee is dat je langs allemaal plekken komt... Eh, in de stad eh, die verbonden zijn met eh, ja, dus de slavernijgeschiedenis... of de koloniale geschiedenis van Amsterdam. Dus eigenlijk de duistere kanten van, van de Gouden Eeuw. En eh, aan het eind heeft de vinder eigenlijk de keuze... hou je het geld zelf of na alle dingen die je hebt geleerd... Wil je het doneren uh, aan een organisatie die. Um, ja, werkt aan de kennisverspreiding van. Uh, um, ja, kennis van het slavernijverleden. zoals bijvoorbeeld het uh, Slavernijinstituut Minzee. of de Black Heritage Tours. en uh, nou, vele andere organisaties die er zijn. Dus het is. Uh, de bedoeling dat mensen zich door te zoeken naar goud uiteindelijk. bezig gaan houden met de morele dilemma's. van uh, de hebzucht in het verleden. Je hoopt natuurlijk dat die mensen dat ook doen. Wat als de, de Vinder gewoon er vandoor gaat met zijn klompje goud en nooit meer wat van zich laat horen? Nou, dat, dat, dat kan ook. Uh, het is uh, nou, leuk om te zien. Uh, ik bedoel, het, het is natuurlijk een, een speelse manier om uh, ja, mensen te verleiden om uh, ja, zich meer te verdiepen aan dit verleden, wat, wat eigenlijk op heel veel plekken in Amsterdam nog heel zichtbaar is. Maar wat, je, uh, ja, wat heel veel mensen normaal niet weten of, of niet zien. En je merkt wel dat dat heel goed werkt. Dus uh, mensen kunnen uh, ja, dus op de locaties uh, de aanwijzingen uh, vinden. Maar uh, om achter de aanwijzingen te komen als ze te laat waren om het te zoeken... kunnen ze op Facebook ook um, eigenlijk kennis delen... over hoe de plek waar de aanwijzing ligt verbonden is met het uh, ja, slavernijverleden of het koloniale verleden. En uh, nou, je ziet echt dat, dat mensen dat, dat echt doen. En uh, nou ja, dus dat de reacties heel positief zijn. Een paar jaar geleden is er ook een kaart van Amsterdam gemaakt. Met uh, de plekken waar aandeelhouders in de slavenhandel woonden. En, en andere plekken die op de een of andere manier daaraan zouden kunnen herinneren. Dus dit is eigenlijk ook een soort speurtocht naar dat verleden. Zodat mensen iets meer voortaan, wanneer ze door de stad lopen, zich bewust zijn daarvan. Ja, zeker. Uh, nou, het is. Uh, je merkt dat er uh, nou, toch nog weinig kennis over is. Dat het ook nog in het onderwijs, uh, bijvoorbeeld, ook de link tussen, ja, wat wij, de, wat, wat we kennen als de Gouden Eeuw, zeg maar, wat eigenlijk de link is met het, uh, ja, met de slavenhandel, of met de handel, eigenlijk mensenhandel, uh, ja, in tot slaafgemaakte Afrikanen. Um, ja, die die link worden, uh, ja, kunnen veel meer gelegd worden. Um, en je merkt nu dat er meer aandacht voor komt... ook bijvoorbeeld een slavernijmuseum wat er in Amsterdam komt. Uh, hopelijk. Dat is, dat is heel goed natuurlijk. En uh, dit is onze manier om uh, ja, meer aandacht hier aan te geven. Een spannende week voor de boeg. En uh, misschien dat er... Uh twee mensen blij worden met uh, een klompje goud van 250 euro... of misschien dat ze een van de stichtingen op hun beurt weer uh, blij maken. Ik wens je veel plezier en een uh, mooie, nuttige week. Miguel Heijbron, dank je wel. Mag ik nog één ding uh, toevoegen? Ja, natuurlijk. Als uh, uh, mensen willen meedoen, dus elke dag wordt om 12 uur... een aanwijzing bekendgemaakt. Je kan uh, goldrush-amsterdam.nl... of op Facebook uh, goldrush uh, AMS, AMS. Uh, zo kan je het vinden. Een mooie Goudkorts uh, opkomst. Dank je wel. Goeienacht. Goeienacht. I love you, baby, till the parking ticket runs out. Till the lights in the street are as bright as the stars. And you can't work out which way is round. When you button my shirt and fasten my tie I could run round the earth till the whale runs dry I will never get the feeling like the look in your eye, that's all And now if you ever go Lead me a trail to Chicago Like a second deep and a blew like a coin under a dead dog moon. Anytime, let's. Time that's old. wrap me up in a blanket of dirt And return my body back down in the earth I have worn every needle on the same record Tell my friend not to fall behind de openingszin kan al het verschil maken. Love you baby till your parking tickets run out. Kieran Leffery was dat en het nummer heette To Chicago. Komt uit Ierland en speelt 9 mei in Utrecht in Tivoli-Vredeburg. Welke scène uit een favoriete film zal u altijd bijblijven? Dat vroegen we aan bekende filmmakers. Vandaag de favoriete scène van documentairemaker Tom Vassaart. Debuteerde in 2011 met De Engel van Doel. En maakte daarna een family affair over zijn eigen familie. Een film waarmee hij een gouden kalf heeft gewonnen. We gaan luisteren naar zijn favoriete scène. Mijn favoriete scène is een scène in de film Dancer in the Dark van Lars von Trier. Ik geloof dat de scène genoemd wordt um, I've seen it all waarin uh, Selma, gespeeld door Björk... Uh, langs uh, het, het spoor van de trein loopt en uh, zingt... want het is een soort gekke half-musical... Uh, zingt over het feit dat ze het eigenlijk niet erg vindt... en accepteert dat ze langzaam blind wordt... en dingen niet meer zal gaan zien... En ze loopt langs het spoor, want het spoor is het enige... wat haar nog een soort, net als braille voor, voor blinde mensen uh, letters vertegenwoordigt, is het spoor, letterlijk, voor haar het spoor naar haar huis. Dus ze loopt langs dat spoor. En tijdens dat lopen langs het spoor is er een man die steeds opduikt in de film... en die eigenlijk verliefd op haar is. Een hele eenvoudige, lieve man die zij een beetje op afstand houdt... maar die toch steeds weer blijft wachten aan dat hek van de fabriek... om haar naar huis toe te brengen. En zij wimpelt hem steeds af. Maar op dit moment loopt hij met haar mee... en komt hij er eigenlijk achter... door het moment dat er een trein langskomt en zij, als ze dood is... dat hij overreden wordt, want ze ziet gewoon niks. Komt hij erachter en vraagt hij haar ook van... je, je, je ziet niks, hè? En um, het ritme van de trein... Dus de, de, de wielen over, over de rails heen, die brengen haar in een soort van staat... waardoor er muziek ontstaat. En, en, en in dit geval vond ik het allermooiste stuk muziek van de hele film. Waarin eigenlijk zij zegt, ik heb alles al gezien. Ik hoef niks meer te zien. Ik ken je. What is there to see? Is, dat is heel tragisch, want, want die man, het is een soort dialoog tussen Björk en, en die acteur, waarin hij steeds eigenlijk zegt van, maar wil je niet zien hoe je zoon, hoe je kleinzoon uh, uh, door je haar heen gaat? Uh, en zij um, zegt eigenlijk steeds van, ja, maar ik heb al zoveel gezien. What about China? Have you seen the great war? I really don't care. Het gaat over een vrouw die uit, um, uit Tsjechoslowakije op dat moment uh, naar, uh, dat is een beetje de achtergrond, naar Amerika is uh, vertrokken. Om eigenlijk haar zoon een operatie te kunnen laten ondergaan. Want haar zoon heeft dezelfde erfelijke ziekte: namelijk dat je langzaam blind wordt. En die zoon die weet het helemaal niet. Um, maar die moeder wel. Dus Björk in dit geval, die speelt uh, haar allereerste speelfilmrol... die weet dat zij langzamerhand blind wordt... en die wordt ook gedurende de film langzaam blind... en offert eigenlijk alles in haar leven op... om maar uh, die operatie voor die zoon te kunnen betalen. En dat gaat heel ver, dat opofferen. En dat, dat, dat voel je ook in de film. En uh, de, die ene scène, dat is eigenlijk op het moment dat je voelt... dit zou wel eens volledig mis kunnen gaan... En dan zie je eigenlijk hoe een vrouw die uh, op het naïeve af... eigenlijk uh, de goedheid zelf is... zich moet zien te redden te midden van een wereld die keihard is. En gewelddadig. En die uiteindelijk dus haar alles afneemt. Zelfs uh, de kans dat haar zoon beter wordt, dat nemen ze haar ook af. You're Dancing in the Dark was een film die ik zag... toen ik in het eerste jaar van de filmacademie zat. En uh, ik denk dat ik op dat moment zelfs de operateur was van de film. Dus die de 35mm kopie van de film uh, aanzette... in het kleine um, filmhuisje in Almere Haven, waar ik op dat moment nog operateur was. En um, het was een film die, uh, waar ik niet zozeer enorme verwachtingen van had. Dus ik ging daar vrij open in... Maar toen ik die film zag, toen, uh, zowel eigenlijk op, op filmmakersniveau, dus hoe die gemaakt is, als uh, op diep menselijk, emotioneel niveau, uh, was het echt een soort van klap in mijn gezicht. Ik dacht echt: van, wow. Dat was de tijd nog voor de GoPro's. Uh, dat was de tijd dat de meeste films nog op 35 mm werden gemaakt, helemaal grote speelfilms. Maar Lars van Trier is heel bewust voor video... en heel bewust voor een hele documentaire aanpak. Dat had hij al wel eerder geprobeerd, maar dit was eigenlijk nog verder. Hij is heel erg aan het improviseren. Hij zet de acteurs in een situatie en laat het los... en gaat er tussen dansen met zijn camera, zoomt in, zoomt uit. Het is heel onrustig gefilmd, maar heel erg in het moment. Heel documentair. En uh, daarnaast maakt hij gebruik van een honderdtal uh, mini-dv-cameraatjes... die hij in zijn musical scènes in die film... Inzet. Gewoon op, op uh, vaste punten. En maak daar uiteindelijk een montage van. Nou, dat op filmmakersniveau had ik ook nog nooit gezien. Uh, vond ik heel gedurfd en heel um, intens. Maar de, de, de emotionele laag in die film... Uh, dat was echt hetgene wat me helemaal van mijn me... sokken blies... personages waardoor ik aangetrokken uh, ben, wordt, uh, in mijn documentaires... want ik maak geen fictie, dit is natuurlijk een speelfilm... dat zijn vaak inderdaad mensen die uh, onzichtbaar zijn... die niet belangrijk zijn, niet beroemd, niet bekend, niet rijk... niet per se succesvol. Um, um, soms, in, in meerdere gevallen, een beetje in de marge leven. En in hun eentje eigenlijk uh, niet zozeer bewust... Uh, maar onbewust in strijd zijn met de realiteit uh, waarmee ze geconfronteerd worden. En ik word aangetrokken door individuen die kosten wat kost... ondanks het feit dat het lijkt alsof je tegen de bierkei vecht of uh, hè, dat het zinloos is... toch die strijd aangaan. Dus non-conformisten. Uh, non en Björk uh, doet me denken aan, uh, aan Emilien, de hoofdpersonage van, uh, van mijn vorige lange documentaire, De Engel van Doel. Een van de oudste inwoners van Doel die eigenlijk in het begin van de film die ik, die ik toen maakte... besluit van, ik ga hier niet weg. Het dorp moest weg. Zij besluiten te blijven. En, en eigenlijk wij hè, als mensen... Ik bijvoorbeeld als maker die naar Emelien kijkt... of wij als publiek die naar zo'n film kijken... wij kunnen ons verwonderen. Omdat we denken, ja, maar het heeft toch geen zin. Je, je weet toch dat hier grotere krachten bezig zijn. Eh, hoezo al die moeite? Hoezo jezelf opofferen? Um, en, en dat vind ik mooi, want dat maakt ons wel, um, ik denk, gevoelig. Voor wat, wat drijft die persoon dan? En om er vervolgens achter te komen... ja, maar het is een, een heel universeel, diep menselijk verlangen naar liefde. Uh, het is iets wat niet te rationaliseren is. Het is iets wat dus ook sterker is dan ons verstand. Ja. Tom Vassaert, filmmaker over uh, Dancer in the Dark van Lars von Trier uit 2000... in een uh, bijdrage van Eliane Meijer. De Britse hippoband The Streets met het nummer Let's Push Things Forward.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 Them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Speak jewels like Eastern riches, junkie fixes. Around here we say birds, not bitches. As London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck. I know this dodgy fucking the duck. So it's just another show. Flip from your local city poet. In case you geezers don't know it. Let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Een van de hits uh, van het begin van dit decennium van The de streets. En dat draaien we omdat ze hebben aangekondigd dat ze dit jaar weer bij elkaar zullen komen. En nieuw werk zullen afleveren. En uh, nou ja, dat zal allemaal heel prachtig worden. Morgen dan komt Oscar van Gelder op bezoek, uitgever... en hij heeft een boek geschreven over uh, de kunstwereld... want hij is ook een groot verzamelaar van uh, de kunsten. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen voor uh, nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en tot dan. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.